4 uur. Dit is Radio 1, het TESOL-blok. Hoe lang houdt Europa nog stand? Solidair zijn is mooi, maar het moet wel betaalbaar blijven. Dat straks in Villa VPRO, nu is het Nationaal met Ewald de Jong. Een ruim 2000 jaar oude synagoge in de Syrische hoofdstad Damaskus is de afgelopen maanden geplunderd en verwoest. Dat melden zowel de Syrische rebellen als een hoge functionaris van het regime. De synagoge was een van de oudste ter wereld en een belangrijk pelgrimsoord. Het grootste gedeelte van de manuscripten en historische voorwerpen is verdwenen. Syrische rebellen namen vorig jaar de wijk rond de synagoge in. Sindsdien zijn er geregeld hevige confrontaties tussen de strijders en het Syrische leger. De politie heeft een amateurvoetballer van 29 uit Os aangehouden voor de mishandeling van een tegenstander afgelopen zaterdag. De man kwam zelf naar het politiebureau, zegt de politie. Ja, vanmiddag rond kwart over één heeft zich op het politiebureau in Den Bosch een man van 29 uit Os uh, uh, gemeld op verzoek van ons. Hij wordt ervan verdacht dat hij zaterdagavond uh, tijdens een voetbalwedstrijd een 20-jarige man uit Zeeland uh, heeft geschopt. En de man wordt in verzekering gesteld en uh, wij gaan er verder onderzoek doen naar de zaak. De voetballer was door zijn club FC Schadewijk al geschorst.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 Het weer, zonnige periode, met vooral in het oosten ook stapelwolken. Het is vanmiddag tussen 5 en 8 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen en minima tot min 3 graden. Morgen is er weer veel zon. Het nieuwsbulletin kreeg u van Ewout de Jong. En wij gaan door naar de ANWB, want er is verkeersinformatie. Dennis Neyik. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Hoevelaak en Bunschoten 3 kilometer file. En op de A28 richting Utrecht bij Amersfoort 5. De N35 vanuit Zwolle naar Almelo. Daar loopt het vast bij Hellendoorn 2 kilometer. En in het Westland uh, woedt er een brand in De Lier. En dat merk je op de N223. Want de hoogte van De Lier staat daar in beide richtingen 2 kilometer. Dankjewel en wij gaan zo verder met Villa Vipero. Blijf luisteren.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO. Tot half vijf nog bij u. En wij praten dit hele uur over solidariteit. Wat het betekent, of er nog wel sprake van is in 2013 en daarna natuurlijk. We hebben het uh, voor het nieuws uitgebreid gehad over de definitie van solidariteit. Of het veranderd is in de loop der jaren. En over de solidariteit tussen de generaties. En we gaan onze blik nu internationaal richten. En dan, dat zult u begrijpen in eerste instantie, op Europa. Want het woord solidariteit. En vertrouwen is denk ik een van de meest gebruikte woorden sinds de eurocrisis uitbrak. Ik zal nog even zeggen wie die hier aan tafel zitten. Sophie in het veld, zij is Europarlementariër van D66. Arnoud Boot is econoom, mm. <laughs> verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Herman Fuisje is socioloog en uh, uh, Rutger Bregman is historicus. Um, te beginnen... Met uh, Sophie in het veld, Europarlementariër, wat ik al zei. Is er zoiets zo ooit bij de, bij de oprichting van de Unie? Ik heb het niet over de euro, maar van de Europese Unie. Iets gezegd over een Europees solidariteitsgevoel... van een Europese solidariteitsgedachte? Nou, ja, ik ben, <laughs> ik ben er niet bij geweest, dus ik weet niet wat ze hebben gezegd, maar dat er sprake ja, ik bedoel, is van er een. Vastgelegd? Ja, dat er de, de, natuurlijk is Europa niet alleen maar een samenwerkingsverband tussen nationale regeringen, maar het is ook een gemeenschap uh, van burgers en moet dat ook steeds meer uh, worden. Um, en er wordt de laatste tijd, hè, sinds, sinds het uitbreken van de diverse crises, de economische crisis, de schuldencrisis, financiële crisis. Ik zeg altijd, maar volgens mij is de enige echte crisis de politiek bestuurlijke crisis. Namelijk dat we geen antwoord hebben op de problemen die op ons afkomen. En er wordt heel veel gesproken over solidariteit... Uh, van noord naar zuid, wordt mm. er dan gezegd, en niet tussen. Maar, uh, en er wordt net gedaan alsof dat liefdadigheid is. Maar dat is natuurlijk niet zo. We hebben allemaal belang bij een, een, een, een stevige, een sterke en goed functionerende Unie. Oké, okay, dan zijn we weer meteen bij dat algemeen belang. Hè, dat het in ons allerbelang zou zijn. Maar u zei ook nog iets uh, belangrijks. Europa is uh, natuurlijk meer dan alleen maar die euro. Doet niet eens elk land daarmee. Maar het is ook het Europa mm -hmm. van de burgers. Maar is dat nou juist niet helemaal vuistje waar het aan schort? En waarom het zo moeilijk is om iets als een Europese solidariteitsgedachte te definiëren. Omdat er van een echte politieke burgerunie... dat is nou juist een beetje het probleem, niet echt sprake is. Nee, nou ja, het volgens die het van de EU... is dat geloof ik het alle mensen willen mijn broeder. Uh, uh -huh. Maar in de praktijk... Ah, nou, uh, trekt de gezicht het als de het niet heel vies Kijk, dat gemeenschappelijke belang, dat is natuurlijk waar. We hebben natuurlijk allemaal belang bij een goede unie. Alleen de vraag is natuurlijk wel of dat belang... noodzakelijk maakt dat we al dat geld blijven geven... En maar, dat is natuurlijk een trend die op dit we moment... Geven ja, maar geven. je ziet we, je... het met een trend die algemeen uh, plaatsvindt... dat mensen met wie wij iets te maken hebben... en aan wie wij solidariteit betrachten... die moeten ook iets terugdoen in die zin. Ze moeten het verdienen, letterlijk en figuurlijk. In dit geval uh, is solidariteit dus wel degelijk... Uh, what's in it for me of voor nou, mij? Ze moeten er niks aan kunnen doen... En dat geldt dus voor Cyprus, dat geldt voor Griekenland. Ze kunnen er wel wat aan doen. Maar dat geldt ook voor het debat bijvoorbeeld over rokers en, en obese mensen. Moeten mm -hmm. wij wel eindelijk doorgaan om hun medische kosten te... Verdien dus je dat, het? Verdien ze het, dat, dat is een algemene trend op dit moment. Maar, maar kijk, even Annenbad. voordat we over, uh, over medische zaken gaan. Als het even over de euro gaat. Als je hier de discussie al ziet, dan is het al heel bizar. Hè? De, het, het feit dat er een uh, economisch probleem is in Europa wordt gekoppeld, word, Daarvan wordt gezegd eigenlijk is het een politiek probleem Want iedereen moet zien dat we belang hebben bij één Europa. Maar de burger is nooit verteld dat wij uh, een euro, met een euro... dat we daarom ook uh, een soort federatie van Europa zouden moeten hebben. Want de proberen ons nu te vertellen... dat we, dat we politiek één moeten worden in een soort Verenigde Staten van, uh, van Europa. Uh, dat, dat heeft de burger, is dat nooit uitgelegd. De burger snapt er helemaal niks van. En nu moet hij opeens geld gaan geven, heeft hij dan het idee, hè? Herman, Herman Vuisjes opmerking, geld gaan geven, terwijl hij het grote verhaal niet kent. En hij is nooit gekend in het verhaal. Hm. Nou ja, Dus er is geen enkele vertrouwensbasis, laten we gewoon maar zeggen, er is geen enkele vertrouwensbasis voor welke, tussen aanhalingstekens, reddingsactie in Europa dan ook. Omdat de, omdat de, omdat de, omdat de Europese kiezer is overal buitengelaten. En nu moeten we één grote fout niet maken, en die fout die wordt gemaakt. En dat is het... het de gemiddelde burger, in welk land in Europa dan ook... die is er niet de schuld aan, de gemiddelde burger. Dus het toeval dat wij in een sterk land wonen... en een ander misschien in een zwak land... dat mag geen enkele onderscheid geven. Dus wij moeten nu tegen elkaar zeggen, van zijn we bereid de fouten in het verleden... gewoon maar gemeenschappelijk af te rekenen, want dat hebben we nu helemaal fout gedaan. En zien we een weg naar voren en hebben we vertrouwen in die weg naar voren? En welke spelregels horen erbij en hebben we daar vertrouwen in? Dus zijn we bereid de strepen onder het verleden te zetten? Mm -hmm. Dat is de vraag. En als de politiek die vraag niet stelt, komen we er niet uit. Rutger Brechtman? Nou ja, er is ooit een besluit genomen om de Europese Unie... vooral in economische termen te beschouwen. Mm. En vooral te zeggen, nou ja, het moet wat opleveren. En het, het is wel als een markt, wat, Ja, als, precies. Ja. En als dan op een gegeven moment het economisch niet meer echt wat lijkt op te leveren... of in ieder geval mensen daar grote twijfels aan het beginnen mm. te hebben... dan denken ze, ja, wat zijn we nou eigenlijk precies aan het doen? Dus de echte crisis is niet economisch of zelfs wel als politiek... maar is van legitimiteit. Mensen hebben het idee van, ja, wat, uh, mm. wat is de functie? Het is wel wat een van. belangrijk punt is wat Sofie in het veld... zei, wil ik nog even een reactie op, Herman Vuistje. Dat is denk ik wel heel zinnig. Ze zei het, als, als we het hebben over solidariteit in Europa, gaat het altijd over solidariteit van Noord naar Zuid. En niet tussen Noord en Zuid. Dat is natuurlijk ook wel een, een verschil. Zeker. Het, het is niet een, een, een eenrichtingsverkeerbegrip. Solidariteit binnen zo'n Unie is ook dat je je bankensituatie op orde houdt. Dat je gewoon een, een nette, een nette stelsel voert, En dat geldt natuurlijk ook voor ons overigens. Dat solidariteit is natuurlijk niet alleen maar het sturen van, van liefdadigheid, maar het is ook dat je je zaken goed regelt. En dat doen we in Nederland ook niet op alle fronten. Uh, oh, precies, okay. wat ik, ik, wou, ik wou toch wel even allereerst tegen meneer Boot er toch op wijzen dat D66 altijd al heeft gezegd: we moeten dat grote verhaal vertellen en monetaire, he, een monetaire, een muntunie zonder politieke unie gaat niet werken. Maar dat mensen er niet bij betrokken zijn, dat, dat klopt. Um, maar beter laat dan nooit. He. Als je die unie hebt, dan moet je ook zorgen dat die goed gaat functioneren. We hebben nu een aantal stappen in die richting gezet, maar... en daar deel ik geheel en al uw zorg... de manier waarop die stappen zijn gezet... zijn nog steeds op de ouderwetse, ondoorzichtige uh, manier... Hè, tussen diplomaten achter gesloten deuren. En daarom zegt D66 al heel lang... je moet een politieke unie waar de burgers zelf bepalen. In alle transparantie moet er worden besloten. Maar kan je je nou niet voorstellen dat dat is waar... maar dat is inderdaad, je kan zeggen, beter later dan nooit. Het is natuurlijk een hele vreemde, vreemde volgorde geweest nou. dat dat er niet is. En dan is het ja. ook heel moeilijk om die solidariteit onderling te kweken. Ja, overigens, maar maar laat ik één wel... analogie maken. Want ik, ik denk ah, nou dat nou D66 heeft hier ook gigantisch grote fouten gemaakt. Ik had het niet specifiek over D66. Ik had het over de politiek uh -huh. trouwens in, in het algemeen. De muntunie... De, de, de interne markt had geen muntunie vereist... Dus we hadden de interne markt moeten versterken. En ik herinner me dat we zes jaar geleden in Brussel rond de tafel zaten. En dan zie je ook hoe, hoe D66 er vaak geforceerd in zit. Want de opmerking was meteen die nadruk op interne markt. Ja, dat wil, wild, wilde dus ook. Uh, nee, dat, dat, dat was letterlijk toen de, jouw opmerking. En, en het ja. heeft te maken met het toch het proberen... Uh, zo van als we nu niet als een gek achter Europa gaan staan... dan, dan, uh, dan, nee. dan zijn we verkeerd maar bezig. Maar we gaan nu nee, nee, de discussie nee, nee. voeren over hoe Europa wel of niet uh, ingericht is. En een soort, maar nou ja, dat, dat ja, maar, wil ik niet. Kijk, ik wil de, het eens een Eenvoudig, eenvoudige analogie is je eigen huis. Als mijn huis in brand staat, krijg ik het niet meer verzekerd. Ja. En dan, dan moet je maar eens gaan denken van hoe... En, dus, en dat is nu het probleem, hè. het huis staat in brand, hoe krijg je het verzekerd? Dus, dus het probleem wat we de komende jaren hebben is een gigantisch probleem. We moeten gewoon het geluk hebben dat er gewoon allerlei zaken mee gaan vallen de komende jaren. Dat geluk moeten we hebben. En, dat, en, dat en we moeten bereid zijn, inderdaad, het verleden. En dan mm -hmm. moeten we echt naar de burger kijken. Want nou, met, de individuele, burger, terug, met ja. de individuele burger die kun je het niet kwalijk nemen. Dat, dat hele euro gebeuren, dat is natuurlijk zijn politici geweest. Want geen enkele burger is er gekend. En er ook geen burger in Cyprus. Maar is het niet zo... Uh, uh, Rutger Brecht van Herman Vuijsje, wie, wie antwoord wil geven... dat door uh, uh, de manier waarop Europa verkocht is aan de burgers... die er niks meer van begrijpen en nu ineens denken... Hey, dan moeten wij een beetje opdraaien voor hun fouten daar... dat je dus uh, uh, een gevoel van solidariteit, uh, solidariteit eigenlijk echt helemaal afkapt. Het, het, is ook niet, het is niet onbegrijpelijk dat mensen hier uh, in Nederland zeggen... waarom zou ik daarvoor moeten betalen als het verhaal niet uitgelegd wordt. Denk, dus ik... je bent antisolidair eigenlijk bezig. Ik denk dat qua solidariteit is het precies hetzelfde probleem eigenlijk waar we het eerder over hadden rondom die zorgpremieheijsen. Er worden hele grote concrete bedragen die in de media met name en toenaam worden genoemd. 10 miljard, 20 miljard, et cetera, die gaan van het noorden naar het zuiden. Tegelijkertijd hebben we allerlei vormen van stiekeme solidariteit. Dus solidariteit die niet zichtbaar is, die van het zuiden naar het noorden gaat. Bijvoorbeeld Precies. het feit dat daar de rente heel erg hoog is en bij ons heel laag, dat we bijna gratis kunnen lenen. Ja. Bijvoorbeeld het feit dat uh, doordat we die bedragen doorsluizen naar het zuiden dat onze banken overeind blijven, onze uh, pensioenfondsen, al dat soort dingen. Dus er is een grote geldpomp tot stand gekomen eigenlijk. Het enige probleem is, is dat dat stukje solidariteit waar we het altijd over hebben, dat zijn die miljarden, die is zichtbaar en die is van noord naar zuid. Ja, maar... En dan ontstaan allerlei clichés. Als Je hebt de luie Grieken. Terwijl de Grieken het meeste werken ja. van alle Europeanen. Dus hier is, is volgens mij ook weer de kern van de eurocrisis. Niet een solidariteitsprobleem, maar een bankenprobleem. Okay. Een bankenprobleem ja, okay. wat, wat, wat moet worden opgelost... door, door politiek-bestuurlijke maatregelen in Brussel. Uh, Laten ze eens een keertje zorgen dat die banken kleiner worden. Mm -hmm. Waarom moet je die gigantische conglomeraten hebben... die dan systeembanken zijn? Nee. Maak ze kleiner, zodat ze kunnen omvallen. Nou, ze zijn een beetje bezig met wat, de wat bank een bankenunie. En dat gaat het. voor Europese begrippen razendsnel. Nee, maar goed, maar dat, je moet, solidariteit heeft zo'n zo christelijke uitstraling. Ja. gooding. Nee, het gaat om, om doodgewone politieke maatregelen die niks met liefdadigheid te maken hebben, maar met goed bestuur. Kijk, kijk, het punt wat Aan we niet poot? oplossen. En dat is: het woord bankenunie is een heel gevaarlijk woord. Hè, want voor, voor Europa betekent bankenunie dat we allemaal garant staan voor elkaars banken. Voordat ze, voordat ze gesplit zijn, voordat ze opgeschoond zijn, et cetera. Mm -hmm. Dus de volgorde moet zijn, de volgorde moet zijn dat het bankwezen, ook in Nederland, hè, dat we daar fundamenteel naar gaan kijken. Want als, wij de, Ra als de Rabobank hè, ook een beursgenoteerde bank was geweest in Nederland. Hè, dan hadden we, was ons hele financieel systeem opgeblazen. Ja. Er, was er, werkelijk, er was er niks overeind gebleven in ons financieel systeem. Dus ik snap die hele, dat hele onderscheid tussen Noord en Zuid snap ik ook niet. Ik heb nog nooit in Noord en Zuid uh, uh, verbanden gesproken. Het is geen Noord-Zuid probleem. Mm -hmm. Het is het probleem van een. Van een één munt. En op het moment dat je één munt hebt, dan blijken er opeens allerlei eisen aan vast te zitten die politici niet van tevoren hebben willen inschatten. Ja. Dat heeft niks met Noord en Zuid te maken. Nou, maar Zo dat is dat. Sommige politici dus wel. Maar, uh, en dat is nog steeds het geval. Hè. Er wordt nog steeds de fictie overeind gehouden dat we weliswaar één markt en één munt hebben. Uh, maar dat we tegelijkertijd gewoon lekker cozy onze uh, roodgeblokte gordijntjes kunnen dichttrekken en de rest van de wereld buiten houden. Ja. Andersom, want ook in, in Zuid-Europa, daar wordt uh, de politici hier zeggen, onze zuurverdiende centen gaan naar het zuiden. Nou, dat, dat, is gewoon, dat is ook een behoorlijke fictie, want vooralsnog bestaat het voor een heel groot deel uit leningen en garanties waar wij gewoon weer rente voor terugvragen. He, als je het hebt over solidariteit. Politici in het zuiden vertellen hun burgers, ja, al die pijnlijke maatregelen die we nu moeten nemen, dat, dat moet van Europa, of dat moet zelfs van mevrouw Merkel. Dat is natuurlijk ook onzin. Ik bedoel, ze moeten daar sowieso uh, de zaak op orde brengen, met of zonder Europa. Maar ja, Europa is natuurlijk wel een fijne zondeboek, juist omdat, en daar heeft meneer boot gelijk in, omdat er natuurlijk jarenlang verzuimd is... om dat verhaal te vertellen. Mm -hmm. Als je een gemeenschappelijke munt hebt met alle voordelen van dien... wat laten we ook niet vergeten, hè, we hebben het wel eens over de eurocrisis... maar de euro is toch uh, uh, opvallend, stabiel eigenlijk, hè? Die, die, die, die houdt dat goed... Um, we hebben een crisis omdat we wel die muntunie hebben... maar we hebben vervolgens verzuimd om de regels die we hebben afgesproken... om die bindend te maken. He, dat, tien jaar geleden, overigens ook Nederland, ook minister Zalm destijds... hebben dat gewoon geblokkeerd en gezegd... wij willen geen pottenkijkers en dan nemen we maar voor lief... dat er in andere landen ook niet gecontroleerd maar, maar, maar wordt. Maar nu is wel de vraag. Hè? En, en, en dat is op zich wel een belangrijke discussie. Want het verleden kunnen we niet meer veranderen. De vraag is, gaan we nu alleen maar met één plan vooruit? En dat ene plan is Verenigde Staten van Europa... Of zeggen we moeten ook gewoon realistisch zijn. Dat we naar de verre toekomst. Wij kunnen niet, wij hebben geen glazen bol om de verre toekomst te kijken. Wij weten niet of we uiteindelijk de Verenigde Staten van Europa krijgen. Wij zorgen ook gewoon dat er plan B is. Nou ja, kijk. En, en, en daar, maar daar is de. De, de, de politiek is dus niet bereid. Hè, want zo zit de euro ook in elkaar. Hè? De euro zit in elkaar dat je er niet uit kunt. Mm -hmm en dat er ook dus geen manual is, gebruiksaanwijzing is... hoe je eruit zou kunnen. Vandaar dat we ook zo verschrikkelijk bang zijn voor alles en nog wat. Dus maar de, ik, ik wilde dat toch... want dat wordt toch een andere discussie die we zeker een keer moeten gaan voeren. Namelijk gewoon toch weer over de euro... en alle gebreken die, die de Unie in zich draagt. Maar ik wilde toch even terug naar de solidariteit. De internationale solidariteit. Dan ook nog even buiten Europa. Ontwikkelingshulp. Niet alleen in Nederland, maar de Europese Unie is helemaal... Als een grote donor aan ontwikkelingslanden. Ook daar wordt tegenwoordig toch wel anders over gedacht. Ook dat is solidariteit, maar gehouden aan strenge voorwaarden. Ja. Eerst je netjes gedragen, of je in elk geval gedragen in onze ogen netjes, en dan kan er sprake zijn van solidariteit. Is dat dan nog wel solidariteit? Dat, en tegelijkertijd wordt er ook gezegd, uh, we, moeten, we moeten ook op dit punt een voorwoord hoort wat. Hè? Trade not aid. Want aid, hulp is ook meer buigend. En, mm -hmm. en als je handelt, dan heb je meer respect uh, voor elkaar. Dus dat, dat is ook een uh, ontwikkeling die je op dit moment ziet. Maar dan hebben we dus, het we, uh, wel weer over tastbare, over, over geldzaken. Er bestond vroeger ook wel andere internationale solidariteit. Uh, he, dictaturen die we vanuit Nederland en andere Europese landen probeerden te bestrijden door je solidair te verklaren met. Of is dat makkelijk? Vanuit je leunstoel roepen. Ik sta achter nou, jullie, doen... hoor, daar op dat plein. We <laughs> hebben het nu, uh, nou, Poetin hè, komt, uh, komt op bezoek. Eh, ik zag gisteren nog een debat uh, van moeten we, moeten we hem nu de waarheid gaan zeggen? In Nederland uh, waarschuwt Poetin voor de laatste keer. Ja, we zijn in dat opzicht, denk ik, wat realistischer geworden. Ja. Ook wel sinds we daar in, in, in Indonesië, hè, met de kwestie pronk die daar een beetje... Uh, de, de mensenrechten naar orde ging stellen. En toen zeiden de Indonesiërs, jongens... bekijk het maar met die ontwikkelingshulp, we doen het zelf wel. Ja. Dat is altijd een, altijd een spanning geweest hè, tussen de koopman en de dominee. Mm -hmm. We willen best wel een beetje Nederland gidsland zijn... maar als het echt geld gaat kosten, dan uh, zijn we al snel weer de koopman. En ik denk dat inderdaad het bezoek van Poetin daar een geweldig voorbeeld van is. Want Timmermans die maakt zich enorme zorgen over... dat Rusland op grote schaal wapens levert aan Assad. En tegelijkertijd gaan we, gaat hij vrolijk samen naar het museum... Mm -hmm. uh, dus blijkbaar overwint de koopman in dat opzicht. Maar qua hulp zou ik nog wel willen zeggen. is Wat we de afgelopen jaren natuurlijk hebben gehad. Is een vrij infantiel debat over ontwikkelingshulp. En is een soort van beeld ontstaan. Niks helpt. Het is allemaal verspilling en dergelijke. Nou, en volgens mij wordt er op overheidsschaal heel wat verspild. Dus wat dat betreft is het al merkwaardig dat ontwikkelingshulp zo onder de loep is gekomen. En uh, vooral ook omdat er enorme successen zijn geboekt. En uh, hier uh, worden nu wel interessante vragen gesteld. Bijvoorbeeld een... Uh, uh, politicoloog of sociaal geograaf Henk van Houtem die, die zei onlangs... Ja, waarom betaal je eigenlijk belasting voor uh, Pietje uit Gouda... Mm -hmm. maar geen belasting voor uh, Pietje uit uh, Ghana? Dat zijn wel heel fundamentele vragen die ik interessant vind om te stellen. Uh, vragen over solidariteit. Um. Dus, uh, Arnoud Boot, wat vind je van, van, van zo'n. Heb je een antwoord op die vraag? Nou, daar. Nou, ik, volgens mij was je oorspronkelijke vraag, uh, althans wilde je volgens mij heen, of ontwikkelingssamenwerking, of dat een soort voor wat hoort wat is. Ja. En, uh, en wat we gezien. Kijk, ontwikkelingssamenwerking vroeger was het, het, het sturen van geld, uh, mogelijk met, met, met wat mensen, naar een gebied om iets voor dat gebied te gaan doen. Um, en tegenwoordig, het huidige kabinet zegt, nou eigenlijk willen we alleen maar ons eigen bedrijfsleven ondersteunen, geld geven als ze dan in dat land uh, iets gaan ontwikkelen, maar ons eigen bedrijfsleven. En hier zit je een beetje in dat pragmatische debat. Want uiteindelijk is ontwikkelingssamenwerking, doe je het om die bevolking te helpen die daar is, daarom doe je het. En dus de vraag, wat is het meest effectief? Hoe maak je die bevolking zelf, zelfredzaam? Hoe zorg je dat dat gebied op, opkomt? En daar zijn onze ervaringen met ontwikkelingssamenwerking in het verleden, die zijn slecht. We hebben te veel geld overgemaakt in zekere mm -hmm. zin, zonder dat we daar concreet dingen van de grond zijn gekomen, zelfredzaamheid. En nu zijn we helemaal aan de andere kant doorgeslagen. Want nu zeggen wij, vergeef het aan ons bedrijfsleven. En uh, ja, uh, dan heeft ons bedrijfsleven er in ja, ieder geval niet aan. We geven nu alleen nog maar geld aan een land waar wij verder zelf daarna ook nog beter van kunnen worden, financieel. Ja, en dat, is, dat is het andere extreem. Dus de vraag is, uh, zijn we nu weer niet te ver doorgeslagen in de andere richting? Een ander aspect is dat het natuurlijk heel opvallend is dat wij, hè, we hebben het over trade not aid, tegelijkertijd hebben wij nog steeds niet onze markten geopend uh, helemaal voor producten en diensten uit die landen. Uh, is het ook dit kabinet Rutte weer akkoord gegaan met weer zeven jaar subsidies aan de landbouw. Uh, wat de nadele is. Van, dus ik bedoel, het is ook een beetje een, een raar dubbel soort discussie. Ja, en een, een ander, oh, ik, ik, ik zou toch ook wel één extra aspect willen noemen. Want waar, ja. gaat dat, waar is al dat hulpgeld dan heen gegaan? En bij wie is dat terechtgekomen? Ik zie dat hè, we hebben bijvoorbeeld de millennium uh, uh, de ontwikkelingsdoelstellingen. En dan zie je dat alle doelstellingen die te maken hebben met de positie van vrouwen, hè, die heel cruciaal is voor de ontwikkeling van een land als geheel... dat die dramatisch achterblijven bij de rest. Dan denk ik, ja, dan kan je heel veel geld geven. Maar als het niet uh, helpt om mm -hmm. bijvoorbeeld ja. de positie van vrouwen te versterken... die essentieel is voor de ontwikkeling van de samenleving als geheel... ja, dan is het een beetje water naar de zee dragen. Is het ook inderdaad zo, precies dit voorbeeld uh, wat je nu zegt... dat het voor de gever herkenbaar moet zijn wat ermee gebeurt, als dat niet transparant is en helder, als je bijvoorbeeld je de vraag moet stellen waar is al dat hulpgeld gebleven, dan uh, zorg je er ook niet voor dat mensen nog eens makkelijk hulp willen bieden. Ja, goed, dan, dan kom je weer op het punt van solidariteit. Ja, ja daar solidar ging dit uur solidar over. Ja, uh, nee, dat klopt. Nee, so kijk, solidariteit, dat, dat vraagt uh, transparantie, dat vraagt een toenemende mate en verantwoording. He, vroeger waren we nog wel een beetje paternalistisch, he, wilden we nog wel geloven wat er gebeurde. Tegenwoordig is het allemaal eerst zien dan geloven. Dus we zijn uitermate uitermate wantrouwend. En en daar komt gedeeltelijk dit extreme beleid. He, toch wat extreme beleid. Want op, zich, op zichzelf ben ik er niet tegen. Dat we bedrijfsleven geld geven. Ons bedrijfsleven zelf. Om zich in die landen uh, te manifesteren. Maar als dat, als dat de enige doelstelling van beleid is. Mm -hmm. Het enige instrument van beleid is. Dan vind ik het wel een mm -hmm. beetje eng. Ook hier geldt dat het niet alleen om geven gaat. Maar ook uh, om beleid. Ondertussen is het wel zo. Dat bijvoorbeeld uh, allerlei Nederlandse multinationals. Allerlei trucs kunnen uithalen met belastinggebied. Met dochters in die landen. Het wordt slecht gecontroleerd. Uh, dus... We kunnen het ook hier op de liefdadigheid gooien... maar hier zeg ik ook... kijk liever naar de gewone politiek-economische instituties. Ja. Oké, okay. uh, transparantie en helderheid is in elk geval van belang. Je moet het kunnen zien wilde ik... Ten slotte toch ook nog eventjes de sociale media erbij halen. Bij, mm. uh, vooral de vraag of uh, het veelvuldig gebruik van die sociale media... solidariteitsgevoelens en, en inlevingsvermogen en samenbinden... nou juist versterkt of verzwakt. Daar zijn twee scholen. Uh, de ene zegt, omdat we constant met elkaar in verbinding staan... en alles van elkaar kunnen weten, van de andere kant van de wereld tot hier... is er al een soort permanente solidariteit vanwege die verbinding. Anders zal zeggen, ja, dat is makkelijk. en dat is ongeveer de meest makkelijke vorm van solidariteit. Je drukt op een jaartje of een, of een, weet ik veel, een duimpje. En je zegt, nou vind ik heel goed hoor. En dan, dan ben je weer klaar, mm -hmm. Rutger. Ik denk dat het solidariteitspotentieel van sociale media... Facebook, Twitter, heel erg beperkt is. Dus ja, mensen zijn toch vooral vrienden met mensen die ze kennen. En als ze dan al in contact komen met vreemden... dan is dat meestal niet meer dan doelloos klikken op vakantiefoto's... van uh, ja, mensen die je totaal niet kent. Er zijn gewoon niet zo heel veel echt goede voorbeelden... van dingen die niet al op andere schaal... Uh, dus ik heb nog nooit echt een empirische studie gezien. En zelfs voor de Arabische Lente was het... Ja, was het, want het, dat werd het... natuurlijk als, woord, als het voorbeeld gezegd van... zie eens, wat ja. voor massabeweging. En als er achteraf blijkt dat 2% van de Egyptenaren een Facebook-account had... dan ja, de Franse Revolutie hadden ze ook geen Facebook voor nodig. Dus maar, ik denk maar... dat... Maar vind je het niet dat er een bepaald element... Kijk, de, de, de negatieve elementen kennen we. Hè? Kijk ook naar haar, hè? Mm -hmm. uh, hoe, hoe het negatief kan zijn. Maar het feit dat eigenlijk geen dictator in de wereld meer veilig is... Want sociale media leiden, leiden, leiden wel tot mobilisatie. Dus het betekent ook alweer... Een soort ja, maar is dat power zo? Hoe groot is die mobilisatie? Ja, maar ze leiden nou, Het, het, het, het, het, het, het leidt sluit... niet tot wat er na de mobilisatie moet. Het is wel makkelijk om die af te zetten. En dat speelt een rol. Maar het speelt blijkbaar nog geen goede rol bij datgene wat daarna moet gebeuren. Ja, maar... Namelijk een nieuwe regering. Ja, maar op maar ik denk wel dat het, dat het een, een rol speelt. Het is veel makkelijker geworden om... Uh, te horen over de levens van mensen in andere delen van de wereld. En dat, dat helpt voor empathie. Ja, ja. Je kan je beter inleven in wat iemand aan de andere kant van de wereld beleeft. Ja. En dat is denk ik belangrijk voor dat gevoel van solidariteit. Ja. Toch van ja, god, we hebben iets maar... met die mensen te maken. Het is niet zomaar. Maar een, ga je dan een, een... daarna ook daadwerkelijk, wat Herman Vuijsje zegt, over tot actie. Want oh, je kan een totje wel, nemen en denken: sommige, sommige jongen wat wel, erg. erg. Sommige wel, sommige niet. Maar dat zal vroeger niet anders geweest nou, zijn. Hoe gaan wij om met immigranten? Want sociale media. Media hebben er ook toe geleid dat er veel meer immigrantenstromen zijn. Want die mensen weten hoe het elders is. En een dynamische wereld hè, vereist dat je kon, kunt omgaan met immigratie. En dat er steeds meer immigratie zal zijn. Daar, ik denk dat daar de grootste uitdaging zit. Wij moeten immigratie zien te gebruiken als uh, die mensen... Aan de ene kant krijgen we er iets voor terug, want Die mensen die, kunnen, die, die werken, ze hebben een bepaald wereldbeeld, et cetera. Die werken. Maar tegelijkertijd moeten we solidair zijn met de mensen. En we zijn ze nu eigenlijk buiten de deur aan het houden. Terwijl dat onhoudbaar is. De, ik, ik moet altijd denken aan het voorbeeld. He. Er is op dit moment natuurlijk in, in Nederland een discussie... waarin heel negatief wordt gesproken over mensen uit Oost-Europa. Zowel EU-lidstaten als nog verder naar het Oosten. He, van, die moeten maar buiten de deur blijven en uh, hier niet werk. komen. Tegelijkertijd is er een, uh, een, een televisiezender die een programma heeft... waar uh, dan zakken geld naar oude omaatjes in Oost-Europa worden gebracht. En, en daarvan zegt... Maar dan is het dus kennelijk... Ja, dat dat is een uh, liefdadigheid en solidariteit. Het, uh, precies, de feel-good-factor... Ja moet kunnen zien dat he, mijn geld dat ene oude omaatje gelukkig maakt, maar we gaan natuurlijk niet die mensen de kans geven om te werken. Dat is niet de bedoeling. Lut -lut -lut nou, ik denk dat steeds het grote dilemma is hier. Solidariteit gaat altijd om wie is het wij. Dus om mm. wat is de groep. Is dat de buurt, is dat de wijk, is dat de stad, het land of, of nog grotere schaal. En het was ooit het intellectuele en zelfs politieke ideaal van we gaan met de vooruitgang zal het wij steeds groter worden. Dus het is in de 19e eeuw de staat geworden. Het wordt later de Europese Unie en ooit zal een soort van wereldregering komen. En de grote teleurstelling of paradox voor veel mensen van deze tijd is dat het wij juist steeds kleiner aan het worden is. En dat mensen, men, ja. ja, dat mensen zich nog wel tevreden voelen met hun eigen buurt. En ik heb daar eerlijk gezegd niet een directe oplossing voor. Want ik denk dat het een, in politieke opzicht echt een ramp is. Maar ik geloof ook niet in het, in het idee dat we in tijden van heftige crisis... makkelijk zomaar een nieuw kunnen de, wij kunnen gaan creëren op Europees niveau. Het een sluit het ander niet uit. Het is niet zo dat je of alleen maar bij je dorpsgemeenschap kan horen... of bij een wereldgemeenschap. Bedoel je bent tegelijkertijd onderdeel van verschillende gemeenschappen. Nee, ja, dat, en dat kan heel goed. Ja. Oké, okay, uh, de, uh, Dennis... Rutger. <laughs> ik ben lekker bezig, met name Rutger Bregman. Heel hartelijk bedankt. Ik wil nog even zeggen, het verhaal wat je net nog hield uh, verwijst daar mooi naar. Naar jouw boek, wat pas is uitgekomen. En dat heet De Geschiedenis van de Vrouwtgang is uitgekomen bij de Bezige Bij. Uh, dankjewel dat je hier wilde zijn. Herman Grausje, ook hartelijk bedankt. Arnoud Boot, ook hartelijk bedankt. En Sofie in het veld. Um, als ik het goed begrijp, zit Lucella elders in een studio klaar. <laughs> Lucella Carasso ja, voor Radio 1. Ik hoek. kijk een beetje in het luchtledige. Ja, Lucella. Ja. Vertel. Um, nieuws is er altijd. Feestdag of niet? We spreken straks over de ontwikkelingen rond Noord-Korea, over de actie voor Syrië en over het Paastoerisme. Oké, okay, dat is Dit meteen. is Radio 1. Het is half vier en hier is Ewout Jong met de hoofdpunten van het nieuws.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 In de Syrische hoofdstad Damascus is een ruim 2000 jaar oude synagoge de afgelopen maanden geplunderd en verwoest. Syrische rebellen namen de wijk rond de synagoge vorig jaar in en sindsdien zijn er geregeld hevige gevechten. De synagoge was een van de oudste ter wereld en een belangrijk pelgrimsoord. Het grootste gedeelte van de manuscripten en historische voorwerpen is er inmiddels uit verdwenen.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 Er is toch verkeersinformatie. De ANWB, Dennis mooi. Goedemiddag. Op de A1 richting Amsterdam staat bij Hoevelaken 2 kilometer... en een klein stukje verderop bij Eembrugge ook 2. Er is een ongeluk gebeurd, of meerdere ongelukken zelfs. Op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad tussen Almere Buiten en Lelystad... staat het stil over 3 kilometer. De weg is afgesloten. De A15 vanuit Europort naar Rotterdam is ook dicht voor de Botlektunnel. Er staat 3 kilometer file... Um, de lenzen van de camera's in de tunnel, de bewakingscamera's, zijn dus uh, wies. En die zijn ze nu even aan het zemen. De A28 vanuit Zolle naar Utrecht, bij Amersfoort, 4 kilometer. En de N35 vanuit Zolle naar Almelo, bij Hellendoorn 2. En de N223 tot slot. Uh, daar woedt een uh, felle brand bij de Lier langs die N223. En daarom staat het de hoogte van de Lier 2 kilometer file.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 Goedemiddag. Er werd gegeten, gewandeld, gefietst, gewinkeld... op deze tweede paasdag. En er werd ook geschaatst op natuureis in Groningen. Straks de man die zich op het ijs waagde. Aandacht voor Syrië ook in verband met de hulpactie... voor de slachtoffers van de strijd daar vanavond. En we gaan door op het voorstel van D66... om de treinstations van NS over te hevelen naar ProRail.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 Goedemiddag. Zeg, hoe valt dit voorstel bij, uh, bij uw organisatie, bij de NS? Nou, de eerste vraag die bij mij opkwam is, welk vraagstuk wil D66 nu oplossen? Want NS investeert in stations, in veilige, toegankelijke stations, herkenbare stations, iets wat de reiziger enorm waardeert. En alles wat we daar aan verdienen, bijvoorbeeld aan de winkeltjes, vloeit rechtstreeks terug in allerlei vormen van dienstverlening naar die reiziger. ...en niet naar een buitenlandse aandeelhouder. En, en vloeit dat ook terug naar uh, bijvoorbeeld de, de, de treinen? Ja, zeker. Bijvoorbeeld uh, wifi en treinen wordt daarvan gefinancierd. Iets wat onze reiziger enorm waardeert. Of um, de uitbreiding van OV-fietsen op verschillende stations. Ook iets wat de reiziger enorm waardeert. Want die reiziger wil niet alleen met de trein reizen, maar ook comfortabel in die trein zitten. En dat betekent, uh, zoals ik het gekscherend noem, een krantje, croissantje en een kopje koffie. Maar het is wel wat hij vraagt. En dat is wat wij hem aanbieden. En dat geld ook in de verbetering van treinen... komt dan dus uit de exploitaties van de stations en de stationsgebieden. En volgens mij zit daar nou juist het probleem voor D66... dat je op die manier veel geld naar de vervoerder uh, sluist... terwijl het ergens anders mee wordt verdiend. En, en er moet juist concurrentie tussen vervoerders komen. Bij de splitsing uh, in 1995... Um, heeft de overheid aan NS gevraagd om deze stationsgebieden te beheersen en ze voor reizigers aantrekkelijk te maken. Nou, dat hebben we in de afgelopen jaren gedaan. Uh, Rotterdam, Den Haag en Utrecht uh, zijn daar nog steeds een voorbeeld van. Volop in verbouwing. Rotterdam is overigens dit jaar bijna klaar. Dit, is dit jaar klaar. Uh, maar slechts op 80 van die 400 stations exporteert NS winkeltjes en dergelijke. De overige zijn al in handen van ProRail. Op die stations waar andere commerciële vervoerders rijden, zijn ze vrij om te doen en laten wat ze willen. Maar dat hebben ze tot op heden nog niet gedaan. Dan heeft u het over die andere vervoerders. Ja. U bedoelt dat die zouden kunnen investeren in, in zo'n station... want u zegt dus sommige stations zijn weer in het beheer van ProRail. Niet ja. alle zitten bij de NS. En sterker, het, het, het is wettelijk vastgelegd... dat wij ons, uh, de, uh, ons daarin zelf niet mogen bevooroordelen. Dus u zegt eigenlijk uh, zoekt D66 een oplossing voor een probleem... dat wat u betreft niet bestaat... Nou, laat ik daar maar concreet ja op zeggen. Ja. Um, in de nota die vorig jaar uitkwam he, over de samenwerking tussen NS en ProRail... waren die stations wel een van die knelpunten waarop de samenwerking niet goed liep. Dat zou moeten verbeteren. Wat gebeurt daar op dit moment aan? Nou, er zijn een aantal stations in Nederland waarop NS en een andere voerder samenrijden... Uh, volgens mij gaat dat prima. Maar wat D66 bedoelt... is dat ook andere stations... in het beheer van andere vervoerders komen. En die mogelijkheid die is er. Ja, want Arriva kan zo... een, uh, een, een NS-station overnemen. Dat kan. Ja, nou, op die stations waar ze zelf rijden... Uh, kunnen ze die stations ook gewoon zelf exploiteren. Ja, maar exploiteren is weer iets anders dan dat je het in, in bezit hebt, volgens mij, toch? Want als ik kijk nou. op de site van NS-stations... dat is dan de tak van de NS die de stations beheert... Mm -hmm. dan staat daar dat alle stations in, in eigendom van de NS zijn. Ja, dat, uh, nou nee, dat is niet waar. Er zijn 80 in de eigendom van de NS en de overige 320 zijn al volledig in handen van ProRail. Ja, dus dan zou het gaan alleen om, om deze 80... Ja, maar op die 80, daar rijdt misschien op Amersfoort na, maar daar rijdt alleen NS. Dus het is ook logisch dat wij dat exporteren. Maar ook daar zijn er mogelijkheden. En als ik het omdraai, waarom is het voor NS zo belangrijk om die stations te behouden? Nou, omdat wij het station zien als veel meer een plek van vertrek, of veel meer een plek van ontmoeting en een plek van uh, werken, bijvoorbeeld flexibel werken, dan alleen een plek van vertrek en aankomst. Dus daarom hebben we het afgelopen jaar ook miljoenen geïnvesteerd in, in veilige en herkenbare stations. En dat is ook iets wat die reiziger waardeert. Dat is ook iets wat het reizen per trein, of het nou bij ons is of bij een andere vervoerder is, voor die reiziger aantrekkelijk maakt. Goed, nou, Dank voor uw reactie. Morgen wordt dit ingebracht door D66 in het uh, Kamerdebat. Daar zul, zul ongetwijfeld zullen ongetwijfeld mensen van u op de tribune zitten. Absoluut. Om te kijken hoe dit loopt. Erik Trindhamer van de NS, dank u wel. Tot Goedemiddag. Op Nederland 2 is vanavond een speciaal programma... van de VARA en de EO om geld op te halen voor Syrië. Dat programma volgt op de opening... door de samenwerkende hulporganisaties van Giro 555... Dat is dus voor noodhulp aan mensen in Syrië. Jeroen de Jager uh, is bij de voorbereidingen van deze avond. Jeroen, we, uh, waar vindt dat plaats? Waar ben je op dit moment? Uh, in het uh, Mediacafé. Ik moet er even aan de kant Want Ik sta tussen de camera's en ze zijn aan het oefenen nu. Uh, de repetities zijn gaande. Het Mediacafé uh, waar normaal Pauw en Witteman en uh, de wereld draait door... wordt op, uh, opgenomen. In dat Mediacafé is het decor opgebouwd zeg maar, voor vanavond. Uh, en er wordt nu gerepeteerd. Er zijn de affiches ook uh, van... Uh, van Vanuit Syrië, hier spelen de jongetjes op een uh, kapotgeschoten straat die aan het uh, voetballen zijn met, met ballonnen. Een kapotgeschoten klaslokaal, dat zijn de foto's die je vanavond ook uh, voorbij zult zien komen op, dit, uh, op de televisie. Een actie dus uh, georganiseerd door uh, SHO, de samenwerkende hulporganisatie, Martin de Beer is daarvan. Uh, wat voor soort programma gaan wij zien vanavond? Een, een informatief programma dat uh, uh, ingaat op de humanitaire nood van alle slachtoffers in de, in de regio. Okay. In... Informatiever dan we gewend zijn, zal ik maar zeggen? Ik denk dat die informatiever uh, wordt dan, uh, dan we gewend zijn. Het wordt geen avond waarin we grote belpanels of artiesten hebben die optreden. Maar het gaat echt in op, op, de, op de ramp die zich daarvoor trekt en de, en de verhalen van de mensen. Is dat ook omdat het een beetje een ingewikkeld conflict is? Normaal heb je zeg maar, heel eenduidig slachtoffers, <lacht> namelijk van een ramp, van een aardbeving, van een overstroming. En hier heb je oorlogsslachtoffers van twee verschillende Partijen. Nou, je hebt het, het een en ander uit te leggen, denk ik. En, en wat meespeelt is dat er ook uh, de humanitaire ramp die zich nu voltrekt daar... nog niet bij, bij alle mensen in Nederland uh, op het netvlies staat. Uh, een, een Haiti, een, een tsunami, was zo in het nieuws dat mm. iedereen precies weet... oh, daar is echt iets heel groots aan de hand. Mm. Uh, en hier moeten we dat, denk ik, iets meer uitleggen dan dat we dat normaal gewend zijn. Oké. Okay. Um, stel ik wil geven. Wat kunnen jullie doen voor 25 euro? Wij gaan uh, uh, met al het geld besteden aan noodhulp, dus, dus een directe uh, behoefte van mensen voorzien. 25 euro is bijvoorbeeld het bedrag dat je kunt uitgeven aan een hygiënepakket. En daar zit dekens in, daar zit een emmer in, daar zit tandenborstels in, staan. Dat is een pakket wat voor het hele gezin uh, uh, geschikt is om te gebruiken. Oké, okay. nou, we gaan het zien vanavond. Het begint om uh, kwart over acht, Lucella. Uh, misschien nog even één weetje. Normaal wordt aan het eind van zo'n actie uh, meteen duidelijk gemaakt wat het uh, verzamelde bedrag van die avond is. Dat gaat vanavond niet gebeuren, want de banken zijn dicht vandaag. Dus dan kunnen ze dat niet bij elkaar optellen. Dus morgenochtend om 11 uur ongeveer zullen we weten wat uh, het vanavond heeft opgebracht. Bovendien dat nummer, 555, Giro 555, we zullen nog vaak voorbij horen komen deze uren. Uh, blijft nog een tijdje open, geloof ik, hè, Martin? Nog minimaal een week, dus, ja, mensen, dat, de tijd, dus ja. mensen kunnen gewoon blijven storten. Later meer van Jeroen de Jager. En ik praat erover verder met de Syrische filmmaker Roche Abdel Fattah. Hij was initiatiefnemer van het Mijnplein in Rotterdam. Dat is een plek waar het verzicht in Syrië werd gesteund. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat vindt u van deze actie die vanavond gehouden gaat worden? Ik vind het een hartstikke goede initiatief. en, uh, en ik, ik had graag een, een jaar eerder uh, zo'n actie willen zien. Um, maar het, is, uh, het blijft een, een hartstikke goed initiatief. en Ik hoop dat het veel geld op, opbrengt, omdat, uh, omdat in Syrië hebben ze hard nodig. U zegt, uh, ik had het graag een jaar eerder gezien... want wat, wat vindt u van de tijdstip van de actie? Komt u, op u dat logisch over om dat nu te doen? Ja, het is, um, uh, het is ook heel logisch. Uh, dus, uh, op dit moment is, is, is, is de ramp uh, in Syrië enorm groot. Uh, er werd uh, zeg maar, uh, net genoemd dat het, uh, er, is, er is geen aardbeving of geen, geen tsunami, maar het is, het is wel een tsunami van ellende... Die, die, die het land uh, in het geheel geraakt heeft, zeg maar van uh, uh, overal in het land is, is, is door de oorlog helemaal kapot gegaan. Uh, en, en geen dorp, geen stad is, uh, is, is uh, uh, alles is heeft uh, bereikt, zeg maar. Uh, uh, uh, uh, uh, van, van de infrastructuur, van de, de basisinfrastructuur tot. Tot uh, tot hele, uh, dat, dat de hele dat het hele leven helemaal stilstaat in Syrië? Ja, want en... ik vroeg, ik vroeg mij af, he, een aantal vluchtelingen, het aantal vluchtelingen is ontzettend toegenomen. Mensen zitten in buurlanden. Ja. Weet u hoe dat gaat bij ze? Want ze verlaten hun woonplaats het land. Stel dat ze nou nog geld op een bank hadden in Syrië, kunnen ze daar mogelijk in de toekomst nog wel bij? Of ligt dat ook allemaal in puin? Zijn die mensen ook echt blijvend hun bezittingen kwijt? Aha eigenlijk uh, uh, uh, mensen die uh, die het wel uh, zeg maar goed hebben en, en en en het geld wel op de op op de uh, op de rekening hebben die die zijn veel eerder het land uitgegaan en en en uh, uh, uh, uh, uh, uh, zeg maar die zijn um, en en die hebben het, ze zeg maar uh, mensen die het goed hebben hebben hebben het, uh, hebben het uh, beter maar uh, het gewone mensen het arme mensen die uh, die die hebben niks van... Zeg maar, de gewone mensen zijn de hardste die geraakt is. En ik denk niet als als je vlucht, als je de gelegenheid hebt... om iets mee te nemen, behalve die kleren die je hebt. En er zijn heel veel mensen die gevlucht zijn vanuit de angst of vanuit... Uh, uh, het, het, het oorlog, het bombarderen en, en er is geen tijd om iets mee te nemen of, uh, of, uh, of waardevolle spullen mee te nemen. Behalve je kleren die je hebt en, en, en, en uh, ja, het zijn heel simpele dingen. Vaak vluchtelingen nemen mee wat draagbaar is. Ja, zeg en um, het, het geld hè, van Giro 555, de, er wordt nog volop gestreden in Syrië. Waar moet dat geld wat u betreft zo snel mogelijk aan besteed worden? Ik denk van eerste instantie is bijvoorbeeld de basishulpmiddelen zijn hard nodig, net als water, melk, spullen voor kinderen. Uh, medicijnen en uh, ik hoop dat het uh, dat het heel snel uh, op goede plekken terecht komt uh, dat het niet alleen uh, aan aan een gevestigde uh, organisatie die heel veel tijd uh, nodig heeft om om het geld op de goede plekken te brengen, maar ook uh, kleine initiatieven, kleine organisaties die ook heel snel handelen en en en, en op, uh, dat, dat het uh, ook, ook zeg maar de, lo uh, de lokale uh, organisatie uh, en, en dat het snel geld uh, bij de mensen terechtkomt. En wat ook hard nodig is, is uh, de onderwijs en, en het psychische hulp en traumaverwerking. Uh, uh, en daar wordt uh, bijna niks aan gedaan. Ja, daar, ben, daar bent u trouwens wel mee bezig, hè, om op kleine schaal iets aan die traumaverwerking te doen. Een, een, een tijdje geleden had ik een project gedaan met, uh, uh, met kinderen dat, uh, dat kinderen konden tekenen. En, en de tekeningen hebben we hier geëxposeerd ge ge en, en, en geveild en geld weer terug naar, uh, naar de vluchtelingen toe. En wat mij opviel dat, dat de kinderen terwijl ze tekenen... Uh, uh, uh, um, uh, echt uh, heel, zeg maar, veel beter voelen en, en, en, en, en, en weer de, de gelegenheid krijgen om kind te zijn, om te tekenen. En we willen uh, zo'n vergelijkbaar uh, project opzetten... waar uh, kinderen tot met 18 uh, eigen verhaal uh, of eigen scenario's schrijven... en dat uh, met, met professionele filmmaker verfilmen. En dat het ook uh, helpt hun om eigen verhaal te vertellen... En, en daardoor ook, uh, uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk wat, wat, wat, uh, uh, wat weinig gelegenheid hebben om, om eigen verhaal kwijt te raken. Uh, kwijt te hebben. Goed. Dat is uh, uw, uw bijdrage, een van uw bijdragen daaraan. Ik dank u wel, uh, Roger Abdelzadag. Dan dank u wel. Dag. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journal. Er is een behoorlijke strijd aan de gang tussen godsdiensten in Indonesië. Zo maakt een groep radicale moslims het christelijke kerken moeilijk. Christenen vormen minderheid in Indonesië. En je ziet dat kerken worden gesloopt of gesloten. En Pasen wordt daardoor soms zelfs in de open lucht gevierd. Goede vrijdag in Bekasi. Een voorstad van Jakarta. Honderden mensen van de protestantse Batakse gemeente zijn naar de kerk gekomen. Naar wat er over is van de kerk. Ja, Vorige week is de gemeente gekomen en heeft het bouwsel met de grond gelijk gemaakt. Nu houden ze mis in de open lucht. Ze hadden geen bouwvergunning. Het probleem is dat je die in Bekassie ook onmogelijk kunt krijgen. Daar zorgen de islamitische pressiegroepen wel voor, die steeds feller protesteren. En er hoeft maar één iemand te protesteren en de bouw gaat niet door. Dominee Nababang voelt zich machteloos. We waren ontboden bij het districtshoofd. Maar bij zijn kantoor waren al veel leden van die groepen. We waren met z'n achten. Zij met 750 mensen. Omdat we een zijn er 750 de demonstranten hadden de brief waarin opdracht werd gegeven tot de sloop al klaar. Hoe kan het zijn dat zo'n groep zo'n brief opstelt en niet de overheid? Wat is dat? Wat voor een overheid heb je dan? Zelfs in de kathedraal in Jakarta maken ze zich zorgen. Aartsbisschop Ignatius Suhario ziet grote problemen... omdat de regering niet optreedt tegen deze intimidatie. Als je de wet niet handhaaft, gaan de mensen denken: Goh, dit mag dus. Laten we maar doorgaan. De overheid is afwezig. Het land is onrechtvaardig. Seng, de belegerde kerken vieren de eerste paasdag op een ongewone plek. Een paar honderd kerkgangers verzamelen zich zondag, Paaszondag, voor het presidentieel paleis van Jakarta. Ze zetten een generator neer voor de stroom. Er staat een orgeltje, een paar krukjes. Waarom we hier staan? We kunnen niet anders. Onze kerken zijn verzegeld, ze zijn illegaal verklaard. Ze zijn illegaal. Alles wat deze mensen willen is bidden in hun eigen kerk, en dat is ze niet gegund. Uit het paleis komt geen enkele reactie. Er is niemand thuis, zo lijkt het. De president negeert het probleem. Dit gaat nu al jaren zo, maar de president die blijft onverschillig. U hoorde een verslag vanuit Indonesië van correspondent Michel Maas. Verkeersinformatie, Dennis mooi bij de ANWB. Uh, is er sprake van paasdrukte of valt het wel mee? Ja, heel veel mensen willen terug naar huis. En uh, dat, dat merk je onder andere bij, uh, bij Zandvoort. Daar kom ik zo bij. Eerst op de A1 richting Amsterdam bij 1 Brugge. Staat 3 kilometer. En er zijn een aantal ongelukken gebeurd op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Tussen Almere Buiten Oost en Lelystad staat 4 kilometer. Er is dan maar één rijstrook open. En de A15. Daar loop je een half uur vertraging op als je vanuit Europort naar Rotterdam rijdt. Want de Botlektunnel is richting Rotterdam afgesloten. Uh de bewakingscamera's in de tunnel. Eh, die, daarvoor worden de lenzen even van een, uh, gezeemd. Dus je krijgt een sopje. Er staat uh, 6 kilometer file okay, vanaf uh, Rozenburg. Je moet omrijden via de Botlek-tunnel, maar dat kost je dus een half uur extra. In deze tunnelbuis zijn ze nog een uurtje bezig en daarna gaan ze het aan de andere kant uh, doen. Dus richting Europoort gaat de Botlek-tunnel over een uur ook dicht. en Het uh, lenzen poetsen duurt anderhalf uur per buis. De A28 richting uh, Utrecht staat uh, bij Amersfoort 4 kilometer, dan de N35 vanuit Zwolle naar Almelo bij Hellendoorn 2. En vanaf het strand van Zandvoort richting Haarlem is het aansluit op de N200. Daar staat 3 kilometer. En op de N201 vanuit Zandvoort naar Haarlem staat voor Heemstede 6 kilometer. Straks een man uit Groningen die op natuurijs heeft geschaatst. Vandaag. Eerst Mumford en Sons Whispers in the Dark.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 Whispers in the Dark, Mumford and Sons. Wij zijn aanbeland bij Willemijn Hubert met het weer. Willemijn. Overal in Nederland een zonnig tweede Paasdag. En niet overal, vanochtend wel. Kijk, vanochtend naar het satellietbeeld dat was echt strak helder. Maar inmiddels zijn er her en her verspreid wel wat stapelwolken ontstaan. Maar op zich een. Naar mijn idee, aardige lentedag. Wel een beetje te koud. Wel een beetje te koud, ja. ja dat is het verhaal van deze week. Ja, we precies. zitten op die grote klapper te wachten. Gaat het weer een koude week worden of komt die grote klapper omhoog? Ja, nee, nee, nee. Die klapper, daar moet we echt uh, nog in ieder geval een hele week op uh, wachten. Het blijft gewoon uh, koud. Uh, morgen veel zon, woensdag ook. Vanaf donderdag toenemde uh, kans op wat bewolking. Beetje neerslag kan er ook vallen. Pas in het weekend gaat de wind uh, draaien. En daarmee wordt er ook wat zachtere lucht aangevoerd... Maar tegelijkertijd ook wel wat vochtigere lucht... en kan de neerslagkans nog wat toenemen. Dus die noordoostenwind, die scherp aanvoelt, die blijft. houden we ook nog even. Ja, dat blijft deze hele week zeker nog. Ja. Oké, okay, dankjewel. weer. <laughs> Door die koudruis kwam Johan Koeleman op een idee. Schaatsen op 1 april. Hij moest en zou het meemaken. Het is gelukt op het Schildmeer in Groningen. Meneer Koeleman, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, gezien de datum van vandaag hebben we voor de zekerheid iemand van de NOS naar u toegestuurd... en het bleek echt waar te zijn, hè? U heeft geschaatst. Ja, ik heb geschaatst. Ja, zonder meer. En hoe dik was het ijs? Ik denk uh, een centimeter of acht, denk ik. Nee, hey, toch nog seven. wel. Ja, ja, toch wel. Het waren allemaal uh, Schotsjes die uh, een bepaalde hoek in waren ge gedreven... en die zijn weer aan elkaar uh, ge gevroren. Ja, en daarom uh, konden wij nog zo heel lang erop. En dat klinkt niet als, als lekker ijs, schotjes die aan elkaar gegroeid zijn. Nee, het was niet lekker ijs. Maar het mooie is, het is gewoon puur natuur. Echt op een meer. Nou, dat vind ik fantastisch. En hoeveel meter kon u uh, vooruitkomen? Nou, ik denk, uh, een beetje inschatting, dat, uh, ik denk dat er toch wel een twee hectare... Uh, nog bevroren was. Zo, en, en, en kon u dan ook echt een tochtje maken? Hoe, uh, hoe heeft u het aangepakt? Nou ja, een tochtje. <tie> uh, niet de tocht. Nee, je kon, nee, dat, dat, dat, dat ging niet. Uh, kijk, je moet ook je verstand gebruiken. Je hebt natuurlijk niks aan om daar. Uh te leggen te verdrinken of zo, weet je wel. Dus je gaat niet te veel risico nemen. Maar we konden wel een aardig rondje, hoor. Dat wel. Zeggen. en, en uh, u wilde dit zo graag, hè? Op 1 april 2013. Dat is nu gelukt. En nu? Bent u nu een rijker mens? Of hoe, uh, hoe zit dat bij u? Nou, ik zal even uh, iets anders vertellen. Uh, ik, sta, ik heb nu acht dagen op het ijs gestaan, dus vanaf 25 maart... Want ik hou dat altijd in de gaten of, of je op het ijs kan. Ik, ik ben een van de eerste die erop staat en een van de laatste die er vanaf gaat. Maar nu begon het weer de vorstperiode in maart. Dus ik ging er weer in de gaten houden. Op een gegeven moment, toen uh, rond de 28e, ik denk dat zou gaaf zijn als ik toch 1 april nog even op het ijs kon staan. Ja, en hoe voelt dat? Ja, nou ja, goed. <lacht> ik ben live gewoon nog weer Johan en uh, leuk, leuk. En wat is uw volgende doel? Ja, dat weet men nooit bij mij. 2, ja, 2 april 2013 schaatsen? Nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Want nee. te warm vandaag? Ja, het is te warm. En het waait hard. Dus het warme water gaat er steeds meer onder spoelen. Dus nee, nu, nu is het uh, gebeurd. Nou, vandaag nee. heeft u in ieder geval een mooie dag gehad. Want hoe laat stond u erop? Wel, wel vroeg, denk ik. Nou, dat ga ik u vertellen. Ehm... Um, ik ben vannacht om kwart over twaalf stond ik op het ijs. Ik denk, na twaalf is het 1 april. Dus hup, vrouw wakker gemaakt, met me mee om de foto's te maken als bewijs. En uh, ja, maar ja, nu is het bewijs helemaal geleverd. En, en, en uw vrouw doet dat? Die, uh, die vindt dat allemaal prima, deze afwijking van u? Uh, daarom is ze denk ik 22 jaar bij me. Oh. Goed zo. Nou. Oh, wat ik even wil vermelden, wat ik uh, achter ben gekomen... dat in 1929, toen hebben ze op 30 maart voor het laatst geschaatst. Dus u heeft een record gebroken? Ik heb een record gebroken. Nou, meneer Koeleman, geniet ervan. Lekker in het zonnetje vanmiddag. Ja, nou, hartstikke goed. Dank u wel. U ook. Dag. En we gaan richting de klok van vijven. Volgend uur hoort u bij ons wat andere mensen zoal gedaan hebben vandaag op deze tweede paasdag.